6 uur. Het NOS journaal. Anno Davina De Wit. Overdrachtsbelasting voor huizen omlaag. Duitse banken doen mee aan hulp voor Griekenland. En staatssecretaris Zelstra wil eind aan cultuur. Het kabinet gaat de overdrachtsbelasting verlagen. Morgen neemt het daar mogelijk al een besluit over, melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De maatregel is bedoeld om de verkoop van huizen weer op gang te brengen. Naar nou verluidt, denkt het kabinet na over verschillende varianten. Totale afschaffing van de overdrachtsbelasting is voor het kabinet geen optie, want dat is te duur. Het is bijvoorbeeld mogelijk de belasting alleen af te schaffen voor starters, alleen voor een bepaald bedrag of als tijdelijke maatregel. Verschillende partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma voor het verlagen van de overdrachtsbelasting en ook de bouwwereld dringt er al tijden op aan.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 Gisteren ging het akkoord met het bedrag en vandaag met de maatregelen. Staatssecretaris Zijlstra vindt dat het roer om moet in het hoger onderwijs. Hij wil dat er een eind komt aan de zesjescultuur op universiteiten en hogescholen. Zijn plan wordt morgen besproken in het kabinet. Zijlstra wil zowel strenger worden voor mensen die tot het hoger onderwijs willen worden toegelaten als voor studenten die er al op zitten. Volgens de staatssecretaris moet het makkelijker worden voor universiteiten en hogescholen... om eindexamencijfers te laten meetellen voor de selectie van studenten. Maar cijfers mogen niet het enige selectiecriterium zijn... Er moet dan bijvoorbeeld ook een motivatiegesprek worden gevoerd. Verder komen er minder hertentames en meer verplichte colleges. Ook aan docenten in het hoger onderwijs worden hogere eisen gesteld.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 De Kamer sprak met algemene stemmen uit dat niet meer dan drie werknemers in de hele publieke omroep meer mogen verdienen dan de balken en de norm. Tijdens een bezoek aan de Zuid-Franse plaats Brax is president Sarkozy aangevallen. De Franse president was bezig handen te schudden van het publiek toen een man hem vastgreep en over een dranghek probeerde te trekken. Op tv-beelden is te zien hoe Sarkozy half omver wordt getrokken en dat veiligheidsagenten razendsnel ingrijpen waardoor erger werd voorkomen. Waarom de man Sarkozy wilde molesteren is nog niet bekend. De rechtbank in Den Bosch heeft een rechtercommissaris uit Zwolle... veroordeeld tot 500 euro boete voor het schenden van zijn ambtsgeheim. Een officier van justitie uit Zwolle die ook terecht stond, werd vrijgesproken. De onderzoeksrechter had de officier om informatie gevraagd... over een vermeende loverboy. Dat deed hij voor kennissen die bang waren dat hun 23-jarige dochter... onder invloed zou staan van deze loverboy. De officier stuurde daarop een mailtje met de gevraagde informatie. En dat kwam uiteindelijk terecht bij de vermeende loverboy... die op zijn beurt een rechtszaak begon. In meer dan de helft van de cafés en discotheken staan weer asbakken op de bar. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit jaar in zo'n 40% van de cafés en discotheken... waar niet mag worden gerookt, asbakken gevonden. Als cafés worden meegerekend waar sinds december weer legaal mag worden gerookt... komt het percentage uit op 52%. De voedsel- en wagenautoriteit deelde dit jaar meer dan 1100 boetes uit... voor het niet naleven van het rookverbod. De finale bij de vrouwen op Wimbledon... gaat tussen de Tsjechische Petra Kvitova en de Russin Maria Sharapova. Kvitova was in drie sets te sterk voor de Wit-Russische Victoria Azarenka... en Sharapova verzoegde de Duitse Sabine Lissiki in twee sets. Voor Sharapova is het de tweede keer dat zij in de finale van Wimbledon staat. In 2004 won ze het toernooi. Voor Kvitova is het de eerste keer dat ze een finale van een Grand Slam-toernooi bereikt. Tot besluit het weer vanavond opklaringen, maar aan de kust kans op een bui. Minima vannacht rond 9 graden en plaatselijk een enkele mistbank. Morgen afwisselend zonnig en bewolkt, plaatselijk buien en maxima tussen 17 en 20 graden. In het weekend is het koel en bewolkt. Aan WB verkeersinformatie, er staat 110 kilometer file. De meeste file zijn 3 tot 4 kilometer lang. Het is eigenlijk verder nu een normale avondspits geworden. Uh, de rijbaan bij de A12 is eindelijk vrijgegeven. Wel staat er nog een lange file. Net op die A12 is net weer een aanrijding gebeurd. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, vlakbij Utrecht op de hoofdrijbaan. Meerdere auto's zijn tegen elkaar gereden. Het enige deels wat ik nog heb is dat de linker rijschok dicht is. Uh, vermoedelijk zal de file daar weer wat gaan aangroeien.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 westland Utrechtbank. Sparen, beleggen, hypotheken. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdik. 8 over 6, goedenavond. De overdrachtsbelasting gaat omlaag. Dat besluit zal het kabinet morgen nemen. Zo melden betrouwbare bronnen NOS Nieuws in Den Haag. En een van die betrouwbare bronnen heeft, is natuurlijk Peter Blok, onze verslaggever, die uh, het heeft gecheckt. En het klopt, Peter. De scenario's met betrekking tot die overdrachtsbelasting, wat is precies de bedoeling? Ja, nou ja, de woningmarkt, daar gaat het heel erg slecht mee. Sterker nog, zelden ging het zo slecht op de woningmarkt. Want in de eerste maanden van dit jaar zijn er maar ruim 20.000 huizen verkocht. En daarmee is het het slechtste kwartaal sinds de crisis. En er staan meer dan 230.000 huizen te koop. En dus moest de woningmarkt een impuls krijgen, vindt het kabinet. Het vertrouwen moet terugkomen. Meer mensen moeten weer een huis willen kopen. En dat komt de doorstroming dan natuurlijk ook weer ten goede. Nou, minister Donner van Wonen en minister De Jager van die komen morgen met een voorstel en daarbij halveren ze de overdrachtsbelasting. Die is nu nog 6 procent. Dus uh, voor elke ton moet je 6.000 euro uh, lappen. Dus. En uh, dat gaat dus naar 3 procent. Ja, dat maakt uh, een huis en ook verhuizen goedkoper. En dat moet de doorstroming dan ten goede komen. En dat is uh, dus ook goed nieuws voor de starters... die nu vaak moeten wachten op een uh, huis. En ook de bouw zelf zit in een dip. Nieuwbouw uh, ligt uh, praktisch stil. En projectontwikkelaars, uh, ja, die, uh, die willen graag aan de slag. En dus was er actie nodig actie van het kabinet. En uh, het kabinet komt dus met dit vakantiecadeautje Van 6,3 procent is dat, dat is een halvering. Is dat alleen voor starters of voor iedereen die op de uh, woningmarkt wil toeslaan? Dat is uh, dan voor iedereen uh, hoogstwaarschijnlijk. Um, ja, de woningmarkt, uh, vooral hypotheekrenteaftrek, daar praten natuurlijk VVD en CDA liever niet over. Maar iedereen wil dit wel, die overdragsbelasting van die overdragsbelasting af. Maar ja het levert ook zo'n 3 miljard per jaar op. En dat, uh, ja, dat wil uh, natuurlijk een kabinet dat ook is 18 miljard wil besparen, niet mislopen. En dus wordt er over de overdrachtsbelasting niet helemaal afgeschaft... wat uh, premier Rutte ooit wilde, maar wordt hier gehalveerd. En dat uh, geld sparen, dat moet dan op een andere manier voortaan. En weet je of dit een tijdelijke maatregel betreft? Nou ja, eenmaal ingevoerd, dan, ja, dan moet het eigenlijk zo blijven. Want zeker op de woningmarkt is het, dat is natuurlijk altijd van een lange adem mee. Je gaat een hypotheek langjarige verplichtingen aan. Ja, dan zou het toch echt voor altijd moeten zijn. En dan ja, gaat het hopelijk er ooit helemaal van af. En de jaren zal dat geld dan toch ergens moeten terughalen... om dat begrotingstekort te kunnen terugdringen? Ja, en daar zijn uh, meerdere manieren voor. Bijvoorbeeld ook het verhogen van het eigen woningforfait. Dus dan betaal je toch uh, allemaal, alle huizenbezitters... weer een deel van de rekening. Maar ja, hoe dat uh, precies helemaal in elkaar zit, zijn voorstel... daar horen we morgen en uh, het liefst zo snel mogelijk meer over. Maar daarvoor moeten we weer de wandelgang in. Peter Blok, dank je wel. De criminelen die een gelddepot in Amsterdam overvielen... hebben sabotage gepleegd bij het KLPD. Ter voorbereiding om te voorkomen dat het KLPD... snel bijstand kon verleden aan de politie Amsterdam. Edwin van den Berg, sabotage, hoe is dat in zijn werk gegaan? Het was eerst nog even onduidelijk, Tim, uh, of die sabotage in of aan het gebouw was gepleegd. Maar nu begrijp ik dat het gaat om een hindernis die door de overvallers is opgeworpen op de oprit, op de toegang zeg maar, van het gebouw van het KLPD in Amsterdam. Maar of het dan gaat om van die bekende spijkermatten, zeg maar, waar de politie bij het vertrek de autobanden op heeft stuk gereden, Of dat er een andere blokkade daar is neergelegd in de nacht uh, van de overval. Dat is nog onduidelijk in ieder geval heeft dat wel voor vertraging gezorgd op het moment dat dus de KLPD werd gealarmeerd. En om bijstand werd gevraagd door de Amsterdamse politie. En konden de eerste auto's daar dus niet op tijd weg. Om naar dat gelddepot van Bruns te gaan in Zuidoost is... waar die overvallers hebben toegeslagen. Hoe is het daar vandaag? Dat onderzoek gaat nog steeds door? Ja, ik ben daar vanmiddag nog uh, geweest. Heb uh, ook met de uh, ondernemers om dat pand gesproken. En dan is ook direct... de, uh, uh, de manier van, van, van overvallen... nog eens duidelijk. De mate van geweld die ook is gebruikt. Omdat er bij de panden rondom het Gelddepot... onder meer bij een broodjeszaken tegenover... verschillende kogelgaten zijn te zien. Het onderzoek door... de Amsterdamse politie... in samenwerking overigens met de... Rotterdamse collega's. Omdat waarschijnlijk de daders daar ook in april al toesloegen. Dat onderzoek ging vandaag door... in het depot. Dat Gelddepot is dan ook gesloten. De klanten van Brinks zijn vandaag voorzien van waardebiljetten en euromunten... vanuit een van de andere locaties van Brinks. En ik heb zojuist nog even contact gehad met de Amsterdamse politie. En ik begrijp dat vanmiddag ook is besloten... om de nationale recherche bij het onderzoek te voegen. Het ja, van der Berg, dankjewel. Prins Albert van Monaco en zijn aanstaande bruid Charlene Wittstock zijn samen in innige omhelzing in het openbaar verschenen. Op die manier wil het stel kennelijk duidelijk maken... dat hun huwelijk morgen gewoon doorgaat, ondanks alle geruchten. Een Franse krant had geschreven dat de Zuid-Afrikaanse zwemkampioenen... geen zin meer zou hebben in het huwelijk... en Monaco zelfs had willen ontvluchten. Correspondent Frank Renoud zocht in Monaco Nederlanders op... die de prins persoonlijk en soms op verrassende manier hebben leren kennen. Als je in Monaco de rots oploopt naar boven... dan sta je recht voor het paleis waar de prins woont. En dan kom je ook bij een standbeeld terecht... gemaakt door de Nederlander Kees Verkade van François Grimaldi. En dat was de eerste van het vorstenhuis die hier aankwam. Hij heeft het ingenomen het gebied en dat was in 1297. Dat was de eerste Grimaldi. En de Grimaldi zijn nu nog steeds aan de macht, dus 700 jaar later. En hier op dat plein, voor het paleis, vinden we ook... Helen de Baar. En als iemand kan weten wat voor land Monaco is, dan is zij het wel. Dag mevrouw de Baar. Dag meheer. U woont hier al sinds 1975? 1975. En u kent de prinselijke familie als geen ander. Ik heb zelfs begrepen, u heeft Reynier ontmoet, de vader van prins Albert. Maar u heeft prins Albert zelf, geloof ik, ook al eens bijna omvergereden met uw scooter, begrepen? ik. heb niet omvergereden. Hij stond geparkeerd uh, voor de plaatsen waar de scooters normaal gesproken parkeren. Dus ik kon er niet in. Ik kon daar niet parkeren. En toen heb ik eens getoeterd en gezegd tegen die auto waarvan ik niet wist dat de prins Albert erin zat Zeggen, kunt u niet even een beetje opschuiven want ik wil daar parkeren, dus dat heeft hij heel vriendelijk gedaan en toen ik dus uh, mijn scooter geparkeerd had en me omdraaide, toen zag ik uiteindelijk dat ik de prins Albert was, Daar heb ik even met hem gepraat het is een vreselijke, vriendelijke, aardige gewone man hij nou heeft de prinselijke familie natuurlijk ook in de loop der jaren ontzettend veel schandalen gekend. Buitenechtelijke relaties, scheidingen, een prinses die er vandoor ging niet? met een circusdirecteur. Maar wie heeft dat niet, waar is dat niet gebeurd? Hier is het bekend. Maar ik weet zeker dat de helft van de, van de andere monarchieën allemaal dezelfde dingen meegemaakt hebben. Maar hier is het bekend, want het is klein, dus iedereen kent iedereen, iedereen praat ook met iedereen. En ja, als hier iets... Iets gebeurt. Binnen twee uur weet heel Monaco dat. Want ja, de een zegt het tegen de ander. Het gaat heel vlug. Het is maar klein hier. Het is, maar, het is honderd keer zo klein als Nederland. Helemaal aan de andere kant van Monaco. Daar ligt het beroemde casino van de stad, van het land. En daar vinden we Charissa IJzerbrands. Charissa, waar staan we hier precies nou? We staan hier voor het restaurant Rampoldi. En het restaurant heeft voor jou een speciale betekenis. Dat heeft een speciale betekenis omdat ik hier uh, gegeten heb, 15 jaar geleden, met Prins Albert. Een date met de prins. Hoe ging dat in zijn werk? Ik was hier met een vriendin op vakantie en uh, wij liepen hier dus. En de prins die liep langs en die vroeg of wij mee gingen eten. Zomaar? bedoel, jullie kwamen om tegen op straat? Ja, ik kwam om tegen op straat zomaar. ja. En jullie zijn gaan eten met hem? En we zijn gaan eten. We hebben een hartstikke leuke avond gehad. We zijn daarna nog naar de Jimmy's gegaan. En... Jimmy's? Jimmy's is een uh, discotheek hier. En uh, ja, daar gaat eigenlijk iedereen naartoe uh, om te dansen. En daar ging de prins ook mee? Ja, de prins ging er mee. Je hebt gedanst met de prins? Ik heb gedanst met de prins, ja. En hoe danst hij? Ja, goed. Hij heeft uh, ritme. <laughs> maar je hebt hem vaker ontmoet. Ik heb hem vaker ontmoet, want uh, toen ben ik hier gaan wonen. En uh, toen kwam ik hem ook nog een paar keer tegen. En uh, hetzelfde verhaal eigenlijk. vraagt weer of we mee gaan eten. Was ik met een andere vriendin en uh, ja... Het is gewoon uh, een hele normale, aardige man. Maar het klinkt een beetje, hij was toen nog vrijgezel, Prins Albert... alsof hij uh, probeerde aan te pappen met je. Nou, <laughs> nou ja. Hij heeft zijn charme, uh, prins charmant. <laughs> is hij charmant? Heel charmant, ja. Ja, heel charmant. Is het ook een flirt? Uh, nou, dat heb ik hem toen gezegd, maar toen zei hij dat ik een flirt was. Dus, <laughs> ja. Normaal, aardig, vreselijk vriendelijk, deze man. Morgenmiddag treedt hij eerst in het burgerhuwelijk. En correspondent Frank Renout zal op radio 1 onder meer verslag doen van de balkonscène. Als die er echt komt, natuurlijk. Straks ook de Tweede Kamer wil nu dat radio 2 straks Hollandser gaat klinken. Er waren problemen op de A12, Jolande van der Velde. Hoe zijn die nu? nog steeds wel wat problemen, maar een stuk minder groot. Uh, er is net wel een aanrijding geweest op de A12, waardoor tussen knopend Oudrijn en knopend Lunetten 2 kilometer staat. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan het beste gebruik maken van de parallelbaan. En verderop is de file aardig geslonken tussen Veenendaal en af en Oosterbeek nog 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Het kabinet klinkt verdeeld over de Libië-strategie. Minister Hille van Defensie zei gisteren dat de missie over drie maanden afgelopen moet zijn. En Nederland zeker niet zal bombarderen. Zoals andere NAVO-landen wel doen. Maar minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken zei vorige week nog dat meedoen met bombarderen in de toekomst zeker een optie is. Verslaggever Wilke we Boom: Hebben we hier te maken met oneenigheid in de buitenlandhoek van de Rutteploeg? Het zijn de oude tijden die herleven, Tim. In het vorige kabinet van Balkenende was het permanent ruzie in de buitenlandhoek. En en, uh, ja, het is wel duidelijk dat dit kabinet uh, nu ook niet met één mond spreekt, zoals het officieel wel moet. Vorige week hield minister Roosentaal inderdaad alle opties open als het gaat om bombarderen. Hij is daar ook eigenlijk voorstander van. Dat is een publiek geheim in Den Haag. Ja, en Hille van Defensie kiest daar nu in diverse media positie tegen. Ja, en de oppositie ruikt natuurlijk bloed. Volgens uh, Timmermans van de Partij van de Arbeid en het Kamerlid van Bommel van de SP straalt het kabinet verdeeldheid uit en is het de vraag wie de echte kapitein op het schip is. Nou, ik tel er minstens drie. De heer Verhagen als het over het Midden-Oosten gaat. De heer Hille kennelijk als het over het Naar NAVO gaat. En volgens mij is er dan nog eentje even denken. Oh ja, de heer Roosentaal voor de rest van de wereld. Ik weet niet hoe onze partners uh, nu de Nederlandse positie inschatten. Maar als verschillende ministers verschillende dingen gaan roepen, dan uh, wordt het beeld van Nederland er niet duidelijker op. Nou ja, als je voor je beurt spreekt, uh, als je uitspraken doet die een uh, rijkwijd hebben die verder gaat dan alleen de uitvoering in militaire zin dan loop je de minister van Buitenlandse Zaken voor de voeten. En het kan dan ook niet anders dan dat er door dit soort uitspraken... toch wrijving ontstaat tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Al dus van Bommel en samen met Timmermans hebben de oppositie... en die concludeert dus verdeeldheid. Maar zijn de regeringspartijen ook ontevreden, Wilke? Nou, naar buiten toe houden ze hun mond. Maar binnen kamers hoor je dat daar ook de wenkbrauwen worden gefronst... over het gebrek aan eenheid dat de heren uitstralen. En bij de VVD zijn ronduitspraken van irritatie... over het optreden van de minister van Defensie. Ze vinden daar dat Defensie de ijzerwinkel van Buitenlandse Zaken is... en dat Hillen dus niet moet zeuren. In een spoedvergadering heeft de, of heeft de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer... vandaag een brief geëist van, een van het kabinet... waarin wordt uitgelegd wie er nu namens uh, de minister spreekt. Bronnen rond Rosetaal die bezweren dat uit die brief zal blijken vanavond... dat de minister van Buitenlandse Zaken het kabinetstandpunt heeft verwoord. Soms schrijven daar Hillen als een buitenboordmotortje van het kabinet. Maar het is wel duidelijk dat deze buitenboordmotor... zich niet snel het zwijgen gaat laten opleggen. Dus daar horen we nog meer van. Wilco Boom, dank je wel. Het geld dat de overheid heeft gestoken in de zogeheten Vogelaarwijken... is goed besteed en toereikend. Dat zegt de commissie Deepman, die onderzocht heeft hoe het gaat in de wijken... die intussen Prachtwijken heten. De commissie vindt wel dat de bewoners meer zeggenschap moeten krijgen. Een reportage van Trudy van Rijswijk vanuit de Haagse Schilderwijk... waar een deel van de wijk is gerenoveerd. Klein winkelcentrumje met een koffiehuis. zitten wat oudere mannen. Dat is een mooi kool. hoor. U hebt er ook niks van gemerkt dat er hier dingen beter gingen in de wijk? Ja, ja normaal gesproken wel. Schoonmaken en uh, alles schoon. Vroeger was het plastic uh, op straat. En, uh... nou, is het nou nu vind... heel schoon, ja. Schoon, ja. Dus veel mensen maken ze schoon, elke morgens. En, uh, ik vind het prima. Hebben jullie er wat van gemerkt? Ja, ik heb een beetje vermukt dat we die pleintje hebben vernieuwd. <laughs> hier. Hier. Ja, ja, ja. ja, ja. Het, is, het is zo hier. Nou zit u veel lekkerder natuurlijk. Uh, ja. Meneer Deetman, ik ben net de wijk in geweest en daar zeggen de mensen het is mooier geworden, het is veiliger geworden, maar het is nog niet af. Er moet nog heel veel gebeuren. Gaat dat gebeuren? Dat is wel de bedoeling. Bij de visitatie zijn wij in het land, niet overal, maar die wijken ook tegengekomen. Dan ga je er doorheen en dan zeg je wat is het hier mooi en dan praat je met de mensen en er zijn er heel veel problemen achter de voordeur. En die moet je wel aanpakken, want anders los je niet echt iets op. Wat zou er gebeuren als het Rijk daar geen geld meer in steekt? Op dit moment, voor wat betreft de Prachtwijken, is er een aanpak. Het Rijk heeft daar geld in gestoken, conform de afspraak. Dat is direct gebeurd. Dus wat het Rijk ook verder doet, voor wat betreft het project Prachtwijken... heeft het Rijk aan de verplichtingen voldaan. Waar het om gaat om die problemen op te lossen... dat is dat dragers van de wijk, dat kunnen corporaties zijn... dat kunnen welzijnswerkers zijn, dat die tezamen met de bewoners... Een aanpak weten te kiezen, een manier van werken weten te kiezen... die ook als het ware van de bewoners is. En waarbij het anders dan tot nu toe op een gemakkelijke manier... tot oplossingen komt en tot een aanpak komt. Dus al die wethouders die zeuren dat er geldgebrek is, die kletsen maar wat? Dat is een andere problematiek in het totaal. U vreest niet dat het nu misgaat en dat ze geoormerkt geld voor die wijken nee. ergens anders nee. aan gaan besteden? Nee, u zegt het heel goed, geoormerkt geld, dat is het belang van ons allen. Uh, als je problemen wil oplossen, ook sociale problemen. Deed man van de gelijknamige commissie. En zijn rapport is te zien in zijn geheel, deel 1 en deel 2, op onze site NWS.nl. Eén op de drie platen op Radio 2 moet nederlands talig zijn. De Tweede Kamer nam vanmiddag een motie aan van de PVV. Volgens die partij is er te weinig ruimte voor het Nederlandse lied bij de publieke omroep. En de meerderheid van de Kamer is het daarmee eens. Zo bleek na afloop van de stemmingen. Zijn dat je ogen? Ja, stap maar in. Dit ja. is je geur, dat lastig. Je eet het voor mij. Ik vind het Meneer Bosma, de joligheid is enigszins toegeslagen. Dat zal alles te maken hebben met uw motie. Ongelooflijk, ik ga de inhoud van het radio beoordelen. Word jij commissaris? Uh... Ja, ja, jij krijgt een, nacht, een nachtprogramma. Krijg Ongelooflijk, je van. Ik Heeft u nog... voorkeur trouwens, meneer Plaster, voor Nederlandstalige muziek? Ach, God, ik heb als minister heb ik jarenlang hier in de Kamer te vuren. en dus te zwaar verdedigd dat we toch niet als politici de inhoud van de media moeten gaan beheersen. Ik vind dat met alle liefde die ik voor het Nederlandse lied heb, en hoe graag ik het ook hoor. Maar dit is echt een weg op die je niet moet gaan. Meneer Bosma, u bent wel voor inhoudelijke programmering zo te horen?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 Turven? Nou, dat ga ik zelf niet doen, ben je gek. Uh, uh, maar ja, goed, uh, het, het gebeurt in, uh, in Vlaanderen, daar is het 30 procent. Het gebeurt in uh, Frankrijk, daar is het 40 procent. Nou, wij zitten straks, als het feest doorgaat, zitten we er net tussen met 35 procent. Ja. Dus Nederland uh, spreekt ook internationaal weer een, een, een woordje mee. Heeft u ook nog een voorkeur voor Nederlandstalige muziek? Of kan het bre hele brede spectrum op Radio 2 komen? Nou, de motie uh, spreekt alleen maar van uh, Nederlandstalig. Dus daar, dat kan alle kanten op. Want uh, ja, ik wil me niet met de inhoud uh, bemoeien. Maar ik heb wel gezegd dat wat mij betreft... een beetje het volksrepertoire dat dat heel mooi is. Want dat wordt elders uh, niet gedraaid. Dat is ook een, een, een, een iets wat uh, commercieel slecht uh, uit te baten is. Denk aan Radio Nationaal van een jaar of vijftien uh, geleden. Dat had veel luisteraars, maar weinig adverteerders. Omdat die doelgroep niet zo koopkrachtig... Is. Dus ik hoop dat het, uh, het echte medijnlied uh, veel gedraaid gaat worden. Ja, maar nu is er ook een hele levendige uh, muziekindustrie aan de Engelstalige kant. De Nederlandse bands aan die kant komen enorm op. Verdienen ja. die dan niet de ondersteuning? Ja, die verdienen ook steun, uh, maar uh, ja, ik zit bijvoorbeeld in de taalunie en de taal is mij dierbaar en ik vind dat de Nederlandse taal uh, veel ondersteuning uh, verdient. Dus ik wilde het echt over de taalboeg uh, gooien. Ik wilde het ook niet hebben over Nederlandse bands, want dan krijg je gedonden met uh, Europa. Die zeggen van ja, dat is de marktafscherming. Het gaat mij echt om de taal. de dus Jacques Brel, een Fransman, die, die kan ook, want die zingt dan sommige dingen Nederlandstalig. Uh, dus het, gaat, het uitgangspunt van mij was echt de taal. En krijgen we nu hetzelfde als in, uh, in Frankrijk? Dat bepaalde Engelstalige artiesten Franse teksten ertussen doorgooien om in hits gedraaid te krijgen. Nou ja, dat lijkt me geweldig. Of uh, I wanna hold your hand in het Duits uh, in de tijd. Uh, dat soort dingen. Dat, uh, dat lijkt me goede ontwikkeling. En dat is goed voor de taal. En dat zorgt ervoor dat mensen worden uitge uitgedaagd om een Nederlandstalig repertoire te maken. Bent u niet bang dat Radio 2 hierdoor toch enigszins marktaandeel gaat verliezen?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 Maar de Kamer gaat vanmiddag het laatste woord. Martin Bosma hoorde u van de PVV in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. Overigens heeft minister van Bijsteveld van Onderwijs al aangegeven... dat zij niet gaat over de inhoud van de publieke omroep... en dat ze Radio 2 niet wil dwingen meer Nederlandse muzie Nederlandstalige muziek te draaien. Voorzitter van de publieke omroep Henk H. Goort vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien... met de inhoud van de publieke omroep. Radio 2, zegt hij, luistert alleen maar naar de wens van het publiek. Op onze site vindt u... een Video van de Tweede Kamer die even een concertzaal. Leek toen de stemming was. Kamerleden staken hun armen in de lucht en begonnen te zwaaien. U vindt dat helemaal Nederlandstalig op onze site nms.nl. En daarmee komen we bij het eind van dit Radio 1 -journaal. Ik wens u een heel prettige avond, maar niet voordat ik het overgeef aan Alex de Vries van Avondspits. Alex, goedenavond. Ja, dankjewel. Goedenavond, Tim. Nou, onze uitzending staat het uh, komend half uur ook geheel in de teken van het einde van het parlementaire jaar. En niet alleen de barbecue. We gaan het ook hebben waarom uh, onze Kamerleden niet volwassen kunnen debatteren. En debatprofessor Roderick van Grieken, die geeft het antwoord. Ja, en zoals gezegd, we gaan barbecuen en, en we gaan ook praten met DJ Jopie... die vanavond de Kamerleden laat swingen. Na het nieuws, weer een verkeer. Een idee voor iedereen met een hypotheek... waarvan de rente bijna afloopt. Veel Nederlanders staan voor de keuze... om de rente van hun hypotheek opnieuw vast te leggen. Eén op de vier huizenbezitters heeft al gekozen... voor de rust van de hypotheek bij de Rabobank.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 De huizenverkoop weer op gang te krijgen wil het kabinet de overdrachtsbelasting verlagen. Volgens Haagse bronnen denkt het kabinet onder meer aan verlaging van het percentage van 6 naar 3. Verschillende partijen en ook de bouwwereld dringen al langer op een verlaging aan. Premier Rutte heeft de Palestijnse president Abbas opgeroepen om weer om tafel te gaan zitten met Israël. Alleen dan kan een onafhankelijke Palestijnse staat tot stand komen. zei Rutte na een gesprek met Abbas in Den Haag. Abbas sprak vandaag ook met koningin Beatrix, minister Rosenthal en kamerleden. Duitse banken doen op vrijwillige basis voor ruim 3 miljard euro mee aan het hulppakket voor Griekenland. Dat hebben ze afgesproken met minister Schäuble van Financiën. De Europese ministers van Financiën vinden het erg belangrijk dat niet alleen de overheden, maar ook de banken bijspringen in de Griekse crisis. En Radio 2 legt de Kamermotie dat er op die zender meer Nederlandstalige muziek moet worden gedraaid naast zich neer. Voorzitter Hagenhoord van de publieke omroep vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien... met de inhoud van publieke zenders. Radio 2 luistert alleen naar de wens van zijn publiek, zegt hij. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Gert Hiemstra. Land komen stapelwolken voor, ook een enkele bui. Maar de meeste buien zijn het land inmiddels uit. Vanavond lossen de wolken in het binnenland op. Aan de westkust komen vanuit het westen nieuwe buien dichterbij... Vannacht blijven die vooral in het westen actief en daarbij kan het ook af en toe onweren. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot 9 à 8 graden in het binnenland. En morgen lijkt het weer sterk op dat van vandaag. tussen tussendoor zonneschijn en ook enkele buien. En ook dan is onweer niet geheel uitgesloten. De meeste buien komen opnieuw voor in het binnenland. Het wordt morgen 18 of 19 graden. De wind waait uit het noordwesten, is matig, windkracht 3 tot 4. En aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En daarbij krijgt het waddengebied de meeste wind. In het weekend verandert er weinig. Een afwisseling van zon en wolken, af en toe een bui, temperatuur rond 20 graden. Na het weekend wat hogere temperaturen. En tenslotte nog een bericht voor hooikoortspatiënten. Morgen is het gunstig. ANWB verkeersinformatie, nog zo'n 50 kilometer file. Ik noem een paar bijzonderheden. De avondspit bij Amsterdam is trouwens zo goed als gedaan. Nog wat langer is de file op de A12, de nage richting Utrecht... tussen de knooppunt de Ouderen en de Lunette Lunetten, 4 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de Parallelbaan. Iets verderop was die lange file bij de Afrit Oosterbeek. Daar staat nog 2 kilometer. En nog een stukje verderop is het langzaam rijden stilstaan... tussen knooppunt Grijsert en knooppunt Waterberg over 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Alex de Vries. Een barbecue, gezellig hoor, maar oppositie slijpt de botten messen voor Prinsjesdag. En de badprofessor geeft Kamerleden mager magere zesje. Goedenavond, komend half uur, luister je naar avondspits van de Omroep... ...Wakker Nederland, live vanuit Amsterdam. Het was onmiskenbaar, het jaar van het minderheidskabinet en het gedogen. De PVV zal volgens de oppositie, de VVD en het CDA flink gaan gijzelen. Toch zeilde premier Rutte met zijn kabinet langs alle klippen... ...en stapte daarmee over de drempel van een nieuw politiek tijdperk. Paul Jansen, politiek commentator van de Telegraaf, daar praat ik mee over. Goedenavond. Goedenavond Paul, hoor jij mij? Jij zit in onze studio in Den Haag, maar dan moet je mij wel horen. Ik kijk even naar onze techniek. De verbinding is niet tot stand gekomen. Um, wij bellen hem straks opnieuw. Dan gaan wij door naar onze, ja, al eerder aangekondigd. Dadelijk schuiven we aan bij de Tweede Kamer eindejaars barbecue. om met politici het jaar door te nemen. Het parlementaire jaar wordt eten en dansend afgesloten. Maar eerst het beursnieuws. DAX sloot vandaag op 339 punten. Dat is bijna 1,25% in de plus. Corné van Zijl van SNS Bank, goedenavond. Ja. Ah, daar ben je. De belegger is weer iets positiever deze dagen. Zegt dat iets over het economisch herstel? Ja, het is vooral economisch nieuws wat de koers vandaag gedreven heeft. Vanmiddag kwam er opnieuw om half vier een cijfer uit van Amerikaanse ondernemers. Ja. En die waren opmerkelijk enthousiast. En dat hadden beleggers niet verwacht. Waardoor de beurzen na dat tijdstip flink omhoog gingen. Ja, maar de consument blijft toch achter? Al dus onderzoekers van ING Bank vandaag? Ja, de consument, eh, zowel in de Verenigde Staten als, in, als hier in Europa, blijft toch een beetje achter. Vooral in de Verenigde Staten heeft hij toch wel heel veel last van die hoge olieprijs. Mm -hmm. eh, want eh, ja, dat is bij hun een groter gedeelte van de totale uitgaven als bij ons. Ja, vandaag was het toch wel een bijzonder nieuwsfeitje. Hè? Uh, scheidend president van de Nederlandse bank, Nout Wellink, uh, vindt de nieuwe toezichtsstructuur op de financiële sector maar helemaal niets. Verbaas jou die mening opeens? Ja, nou ja, op zich heeft hij misschien wel een punt. Hij zegt, je moet geen twee kapiteins op één schip hebben. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel, uh, deze situatie is veroorzaakt door de problemen uh, die onder zijn leiding uh, ja, gebeurd zijn. Ja, voor de goede orde. Het uh, ministerie van Financiën en minister, het kabinet wil twee directeuren op de Nederlandse bank die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Uh, vindt hij niks. Omdat uh, een van zijn protege's uh, bij de bank het niet geworden is. Nou, nee, ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Ik denk met name dat hij problemen heeft met de structuur. Inderdaad, er zijn twee kapiteins die wel verantwoordelijk zijn voor allebei een eigen deel. Mm -hmm. uh, maar hij zegt, ja, daarmee ga je uh, wel moeilijk door de storm heen komen. Uh, ben je het met hem eens? Nou, daar, daar kan hij best wel een punt hebben. Dat zal moeten blijken. Ik vind het wel, ja, op, op zich natuurlijk is het een situatie die ontstaan is onder, onder zijn leiding. Mm -hmm. uh, maar dat is een beetje kritiek achteraf, ik moet zeggen. Als je, als je naar zijn leiding gaat kijken... dan. Is het schip niet helemaal ongehavend, uh, on, uh, maar ik denk, denk dat hij wel zijn best heeft gedaan en zeker een pluim verdient. van Verzijl van SNS Bank, dankjewel. Graag gedaan. Zoals gezegd, tijd voor een satéetje in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk niet ritueel geslacht, maar dat mag de pret niet drukken. Onze verslaggever, Wieren Hemmer, die vroeg zich af... of het er in de Tweede Kamer even heet aan toe gaat... als bij de barbecue waar ze vanmiddag voor stonden. Te beginnen met de warme overdenkingen van Jette Kleinsma... PvdA, oudstaatssecretaris en Tweede Kamerlid... en VVD-fractievoorzitter Stef Blok. Nou ja, ik ben even rondgelopen. Ja, het is boemvol. Dus met een rollator is het een beetje moeilijk. U werd geholpen door Ferry Mingelen even de trap op. Ja, ja iedereen is altijd hard lief voor me. Ja. En helpt me overal en nergens uh, doorheen. Gelooft u in de kracht van symboliek? Ja, hoe dat zo? Waar staat deze barbecue wat u betreft symbool voor? Mm, nou, het feit dat iedereen elkaar toch even een goede zomer wil wensen. Hoezeer uh, we natuurlijk soms ook meningsverschillen hebben. Dus ja, je kon mij net uh, Maria van Bijstenveld zien zoenen. Uh, zij... Minister van Onderwijs. Ja. En ik ben het natuurlijk niet eens met wat ze allemaal voorstaat, he, op het passend onderwijs en dat soort dingen. Maar ik zou maar zeggen, intermenselijk uh, wil je gewoon wel dat ze het plezierig heeft deze zomer, zo simpel ligt het. Het was en een daar, betekenisvolle ja, kus. Ja, eigenlijk wel. En uh, daar staat deze uh, barbecue dus ook uh, symbool voor, denk ik. Stef Blok, wat eens gezegd, die meneer Blok, die is zo overtuigd van zijn standpunten. Twijfelt u wel eens? Ik twijfel wel eens, maar in de politiek ga je omdat je dingen wil bereiken. Ik word ook echt gedreven door de wil om dingen te veranderen in Nederland. En uh, die drive, die merk je natuurlijk ook aan. Ja, bent u wel eens overtuigd door een standpunt van iemand anders? Natuurlijk, natuurlijk. Kijk, in het politieke debat niet zo vaak, omdat je tegen de tijd dat je met elkaar debatteert... vaak al een heel lang voortraject hebt. Maar um, een heel groot deel van mijn tijd zit in gesprekken met... ...mensen uit de praktijk of uit de wetenschap. Bijvoorbeeld omdat ik een standpunt nog niet helder heb... ...of een standpunt tegen mensen aan wil houden. je ja, zegt in het debat, ach, dan zijn de stellingen wel al wel bekend... ...die zijn ingenomen. Is het dan niet een soort van schouwspel, misschien toneelspel, dat hele debat? Een politiek debat heeft altijd iets van, eh, van een wedstrijd, van toneel. En is ook een natuurlijke manier om te communiceren met, met het publiek. Eh, om, om te laten zien wat je nou drijft in die politiek en waar je heen wil... Dus wat dat betreft is het niet zo erg dat het politieke debat soms een beetje iets toneelmatigs heeft. Als de standpunten die, die daar ingenomen worden maar goed onderbouwd zijn. U hebt het over drijfveren. Kunt u dat tot iets heel menselijks, iets heel kleins terugbrengen? Wat drijft u? Ja, toch, toch echt de, de wens om... Uh, Dit land beter te maken? Om, ja. Uit de crisis te helpen? Nou ja, bij, bij, bij mijn eerste optreden heb ik aangegeven dat mijn oma aan het begin van de 20 e eeuw uit een arm gezin kwam. En in haar leven heeft meegemaakt dat ze auto kon rijden, in een vliegtuig kon vliegen. Dat wil ik voor de volgende generatie ook weer bereiken. Zo'n vooruitgang. En als ze er nog zou zijn, en zij zou u hier zien staan... tussen al die bekende mensen, barbecue, er wordt wat gedronken. Je zou het bijna luxueus kunnen noemen. Wat zouden ze dan denken? Dan zou ze zeggen, wat heb jij je... toch goed, jongen? Fijne vakantie. Ja, dankjewel. WNL is dus ook op fitte te volgen, avondspits WNL daar een apenstaatje voor. Straks nog meer vurige barbecue-overdenkingen van onze politici. Eens kijken of de Kamerleden behalve bij de barbecue... ook in de Kamer elkaar het vuur na aan de schenen hebben kunnen leggen. Ik praat erover met Roderick van Grieken. Goedenavond. Goedenavond. U bent oprichter en directeur van het Debatinstituut. Waren onze Kamerleden het afgelopen parlementaire jaar medium... hoewel dun of hebben ze er helemaal niets van gebakken? Nou, ik zou zeggen dat ze medium waren. Oh, en waarom? Nou, omdat we, ik denk dat in Nederland wel langzaamaan meer een debatcultuur begint te komen. Mm -hmm. Dus we, daar zit zeker een stijgende lijn in. Maar als ik het vergelijk met andere landen, en als ik kijk naar wat een democratie echt nodig heeft, denk ik dat er nog een hoop te winnen valt. Wat voor rapportcijfer krijgen ze dan voor het afgelopen jaar? Dan geef ik ze een 6. Oeh, dat is niet veel. Dat is het gemiddelde, hè? Daar zijn er een paar die daarboven zitten... er ja. Daar zitten ook een paar ja, die eronder zitten. Dat is een Hollandse opmerking, dat is ja. het gemiddelde. Ik zit op het gemiddelde. Weet je wat, laten we gewoon het proef op de zon nemen... en wat uh, debatfragmenten van het afgelopen jaar uh, laten horen uit de Tweede Kamer. En even kijken welke categorie uh, ze vallen. Laten we beginnen met PVV-leider Geert Wilders en SP-voorman Emiel Roemer. Uh, zeker waar uh, de heer Cohen Nederland eerst 30 jaar heeft laten volstromen... met zijn islamitisch stemvee. Meneer Roemer... Meneer, mevrouw de voorzitter, als heer Wilders van plan is om mensen in onze samenleving zo te noemen, dan moet hij dat nu vooral zeggen. Dan ga ik even achter op de gang staan. Hier weiger ik naar te luisteren. Ja, welke, welke vorm van debatteren is dit? Nou, er zijn heel veel interessante dingen hierover te vertellen. Allereerst. Um denk ik dat het onbestaanbaar is dat je wegloopt uit een parlementair debat. Hoe grof iemand ook is, ook al beter van er falikant mee oneens... op het moment dat je zegt, ik wil dit niet meer horen, ik loop weg... Ja, dan zaag je aan de wortel van dat het parlementair debat. Dat was mijn volgende debat. vraag. Is dat een zwakte bot dus? Ja, het zou niet moeten kunnen. Je, je mag niet weglopen. Aan de andere kant, Emiel Roemer heeft hier heel veel publiciteit meegekregen... dus zou je kunnen zeggen, het was een slimme zet. Ja, maar was, soms, dat, was, dat was de volgende vraag. Ja, maar een politicus moet daar overheen kunnen stijgen. Die moet ja. uh, kunnen inzien dat je dit niet moet doen. Want Heeft hij een hogere verantwoordelijkheid? Ja, absoluut. Je kan niet als politicus zeggen... ik wil niet meer horen wat u zegt, ik loop weg. Want dan kan ieder debattenkamer wel lezen. als je op dat men retorisch gewoon uh, niets beters kunt verzinnen... dan, dan maar deze daad stellen. Nou, dan moet je ervoor zorgen dat je retorisch wel wat kan verzinnen. En daar is ook een hoop tegen te verzinnen. Um, uh, alleen gebeurde dat niet. Nee. Nou, de, de, de, heel interessant is, is dat, dat Wilders dit zei. Hij deed dat eerder dat jaar ook nog een keer... toen hij de, de kopvolle tax introduceerde. Mm -hmm. En Wilders is altijd heel erg sterk in het voorbereiden van zijn betogen. Ook over die term had hij heel goed nagedacht. Dacht. Hij lanceerde hem en merkte direct dat dat echt te ver ging. Hij uh, heeft hem daarna ook nooit meer gebruikt. Mm -hmm. uh, het hele voorstel is ook ingetrokken. als maar de kans zich dan weer voordoet... Dan nou, dan je. hadden ze opponenten hadden op dat moment moeten ingrijpen. Hadden op het moment, beter voorbereid moeten zijn. Op het moment dat iemand echt zo'n misser maakt... Uh, dan moet je als politicus er opspringen en zorgen dat heel Nederland nog een jaar lang praat... over de kopvolle tax die door Wilders is geïntroduceerd. Ja, laat we even luisteren naar het volgende fragment... tussen premier Rutte en PvdA-leider Cohen. Als er... Een, uh, uh, na het afbreken van Paars Plus, toen een Kamerdebat was aangevraagd... dan had ik daar gewoon aan meegedaan. U heeft het zelf niet had, aangevraagd? Nee, ik heb het zelf niet aangevraagd. Maar als het was aangevraagd, dan zou ik daar gewoon aan hebben meegedaan. Mooi. <lacht> ja, Gelach in de Tweede Kamer. Ook belangrijk natuurlijk, humor. Wie scoort er hier volgens u? Nou, maar Rutte op alle fronten. Want dat is mooie van retorica. Soms dan moet, kan je beter zwijgen dan dat je wat zegt. En ja, Cohen zegt hier natuurlijk iets ontzettend vreemds. Als er een debat was geweest, had ik meegedaan. Nou, dat heeft een waarde van niets. En, nee, ik, hij dat zegt, zegt, en hij zegt eigenlijk ook nog, als ik het, als ik het toen uh, had geweten, had ik het anders gedaan. Maar ja. het is nooit sterk voor een politicus. Hè? Nee, maar het, het, de kracht van Rutte hierin is, je kan het natuurlijk dan als politicus helemaal gaan uitleggen. Maar door gewoon het woordje mooi te zeggen, even een stilte te laten vallen en iedereen te laten voelen. Ja, dat is een knock-out. Is het arrogantie uh, of humor of allebei? Nee, het is scherpte. Uh, het is weten wanneer je dit kan doen. En dit kan je niet te vaak doen, maar dit was, ja, dit riep erom. Uh, en als je dat op dat moment ook inziet. En dan in plaats van het uit te gaan leggen, gewoon alleen mooi zijn ik. Ik zet het daarmee Cohen bewust dus, maar eigenlijk neer als een uh, school, schooljongen, hè. Ja, nou ja, eigenlijk doet Cohen dat hier zelf een beetje. Uh -huh. en, en Rutte is degene die het signaleert en die op een hele vlijmscherpe manier erop reageert. Ja, wat zo gaat dat. Uh, Rutte straalt zelfvertrouwen en rust uit. Uh, verklaart dat het grote verschil tussen hem en de soms slaafverwekkende en robotachtige die beter balken? En neen. die was voor hem. Ja, en kijk, vanuit debatperspectief is, is Rutte is een verademing. Omdat hij uh, scherp is, hij is kort... Hij is ontzettend duidelijk in het debat. Hmm. En hij heeft er plezier in. En, en met name dat is belangrijk. Ook als, als burger kijkt naar zo'n debat, dan wil je politici zien... die er plezier in hebben om het voor je uit te leggen... die de scherp te zoeken, maar die met name... Laten we eens even naar luisteren, want dit uh, komt ook aan bod... Uh, bij een uh, debatfragment uh, tussen Rutte en GroenLinks, uh, leider Uwland de Sap. Het is echt heel moeilijk voor ons geweest... om dit juist met dit kabinet te moeten doen. Met dit minderheidskabinet, wat met deze gedoogpartner samenwerkt. En daarom, daarom heb ik de premier ook gevraagd... om mij keihard te verzekeren, keihard te verzekeren... dat hij persoonlijk garant staat voor deze missie. Voorzitter, de, de, de, de, ja, ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. Ik sta garant voor die afspraken die we gemaakt hebben. Ik sta er garant voor dat ik eerlijk tegen u zal zeggen... als de dingen niet goed gaan en ook als dat gevolgen zal hebben. Antwoord is ja. Het ging over de politiemissie naar Kundus. Openheid, zelfs een beetje emotie, uh, sterk. Ja, absoluut. Zowel van Sap als van Rutte. Ik denk mm -hmm. dat uh, wat Jolanda Sap hier heel goed gedaan heeft... is natuurlijk, ze was toen net uh, fractieleider geworden... of partijleider geworden. Wist in dit debat heel goed de aandacht naar zich toe te trekken. Zei, GroenLinks was de partij die uiteindelijk kon maken of breken. En ze hebben toen op een gegeven moment in een achterafkamertje... bij een medewerker van Jolanda Sap... hebben Rutte en, en Sap aan de keukentafel gezeten. Althans, dat hebben ze ons verteld dat ze dat gedaan hebben. Mm -hmm. En ze hebben dat toen allebei heel mooi ook uitgespeeld in de Kamer. Zowel Sap groeide hier... en Rutte door persoonlijk garant te gaan staan deed dat ook. Dus met Spreken... respect... Toch het spel ja, van het. Uh... Wel levensgevaarlijk natuurlijk, wat Rutte doet, want, want je, je hij heeft echt zijn hoofd op het hakblok gelegd en zegt van u kunt maar ik ben er persoonlijk ja, en verantwoord. Ja, nou, ja. dat, dat is nogal wat. Ik denk u wel. Roderick van Grieken van het Debatinstitut. Ja, zo meteen heeft u van ons nog te goed het interview... met Paul Jansen, politiek commentator van Telegraaf. De verbinding met de mediatoren in Den Haag is hersteld. Onze excuses daarvoor nog. Uh, dan weer terug naar uh, ook Den Haag. Want onze verslaggever Wieger Hemmer... die haalt opnieuw de hete kooltjes uit de barbecue daar op het Binnenhof. Hij sprak onder meer met FNV-voorzitter Agnes Jongerius... over afgelopen jaar het jaar waarin ze flink op de blaren moest zitten. Is het een beetje uw muziek? Vind je het erg als ik nee zeg? Nou komt iedereen hier vandaag bij elkaar omdat ze wat gevierd mag worden, namelijk het zit erop. Dat geldt voor uw klus eigenlijk nog niet, hè? Uh, nee, het is inderdaad de laatste dag voor de Tweede Kamer. Maar mijn werkweek gaat nog even doorheen. Je zou vast een beetje jaloers zijn ook ergens. Nee, totaal niet. Nee, niet? Echt, uh, hoe vaker ik in politiek Den Haag kom, hoe meer ik denk... wat ben ik blij dat ik bij de vakbond zit. U nou, bedrijft toch ook politiek? Uh, ik ben belangenbehartiger. Ik behartig de belangen van hardwerkend, kleurrijk Nederland. Daarvoor moet ik uh, vaak in Den Haag zijn... Uh, maar mijn basis uh, ligt uh, bij de werknemers. U bent belangenbehartiger van een nogal pluriform gezelschap. Ja. Lijkt me lastig. Wie kiest u dan uit? Wiens belangen behartigt u? Nou, we proberen uh, in de afspraken uh, zodanig afspraken te maken... dat ze goed zijn voor jong en oud. Dat ze goed zijn voor uh, de schoonmaker, de metaalbewerker, de politieagent. Uh, er zullen straks mensen gepassioneerd tegen de afspraken blijven zijn... Uh, maar dan moet je het mij ook niet kwalijk nemen dat ik het gepassioneerd ga verdedigen. U heeft het over passie. Deze mensen hier, zijn dit passievolle mensen? Nou, dat zou ik niet van iedereen individueel durven te zeggen, nee. Ik heb nog geen dansje gezien. Uh, nee, maar misschien is dat... Ik heb wel eens begrepen, maar daar mogen wij allemaal weer niet bij. Vanavond, hè? Buitenstand dat ze vanavond hier een disco bouwen uh, en de boel echt op stel te zetten. Als jij je nou gewoon hier op het toilet opsluit en vanavond ook nog even met je microfoon langskomt, misschien horen we dan leuke dingen. Meneer Plasterk, nou zag ik u uh, bijna gebroedelijk naast meneer Van Hagen staan. Zou ik dit mogen opvatten ook als een verzoeningsmaal? Ik heb met meneer Van Hagen drieënhalf jaar in het kabinet gezeten. We hebben er eigenlijk op de onderwerpen die we met elkaar te maken hadden... heel goed kunnen samenwerken. Het is uiteindelijk misgelopen op, op nou ja, een meningsverschil over de missie in Koerskan. Ja, dat kan gebeuren. En, uh, maar nee, dat uh... Dat soort nare momenten, want dat zijn nare momenten. Worden die dan hier ook nog besproken of is het een grap, een grol? Waar heb... ga jij naartoe op vakantie? Ik heb wel eens met, uh, met Maxime onlangs uh, een avondje gegeten. En daar hebben we ook wel even teruggekeken. Ah, dan maar op een gegeven moment moet je er ook over ophouden. Er wordt wel eens gezegd, politiek tegenwoordig gaat te weinig om grote verhalen. Om vergezichten, om visie. Onderstreept u dat? Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat, dat het uh, bijvoorbeeld, ik vind ook dat er bezuinigd moet worden. Maar ik mis nu het plaatje van waar willen we met het land naartoe. Bijvoorbeeld die bezuiniging op de cultuur, dat zal u niet verbazen. Ook voor mij als voormalig cultuurminister Dat doet me echt pijn aan het hart en op het onderwijs. En dan denk ik dat is echt, we gooien zoveel weg van ons kapitaal. En als je iets beter nadenkt over waar zit de kracht van ons land en waar willen we naartoe, dan zou je dat ook niet doen. Dus dit is een kabinet van mensen die net niet lang genoeg nadenken? Ik ga het niet over de mensen, maar ik vind het programma, vind ik bijvoorbeeld op een aantal grote onderwerpen, de kilometerheffing, daar had onze gemeenschappelijke collega Camille Eurlings een prima plan voor, maar dat is nu wel weg. En meneer Eurlings ook? En meneer Eurlings is ook weg. Genieten van eten, is dat een oppervlakkige bezigheid? Nee, dat kan een heel uh, diepe, mystieke ervaring opleveren hoor. Ja. Ja, moet je eens even, Ook ik... bij u? Ja, heb je dat vlees al geprobeerd? Ik ga het nu doen, dank u wel. Goed Barbecue gaan bij de parlementariërs de voetjes van de vloer. Op het beruchte slotfeest in Nieuwspoort dansen de Kamerleden onder de kaastop vandaan. En wie gaat daar vanavond draaien? Ja, wel hoor, DJ Jopie, de rechtsdraaiende floorfiller. Joost Eertmans en niet geheel toevallig presentator bij Waka Nederland. Joost, Alex, ho hoe krijg je de Kamerleden op de dansvloer? Ja, dat zijn, dat zijn de plaatjes natuurlijk. Het is altijd het begin aan de bar uh, waar mensen zich indrinken. Dat is op zich een goed, goed teken. Want dan kunnen ze wat makkelijker uh, uit. Uh, het geldt voor meer mensen, hè? Inderdaad, het geldt voor <laughs> meer mensen om wat los te komen. Maar dat komen ze inderdaad in de tuinzaal uit. En daar staat DJ Jopie uh, met DJ uh, Stuger uh, daarbij. En wij wij samen brengen dan de floorfillers. Uh, die, die, maar wat voor uh, soort muziek draaien jullie? Nou, denk aan uh, nummers. Als ik nummers moet noemen die het altijd heel goed doen is. I'm So Excited. Pointer Sisters, uh, dat werk. Ease on Down the Road, Michael Jackson. Uh, maar Qua ook nog wat recenter werk, of niet? We hebben ze... Ja, we, C, of zoiets? Ja, ze C zit erbij, Shakira hebben wij, we hebben ze, nummers als Sex Beat uh, nu heel populair, of uh -huh. Het gaat lekker door elkaar, maar we hebben ook uh, André Hazes bij, heb ik in mijn in zak zitten. Maar ook uh, Bolte Kroes, ik heb vorig jaar zelfs uh, uh, Kinderen voor Kinderen gedraaid. Uh, <laughs> op een onbewoond eiland, kun je het voorstellen, half vier s ochtends, maar daar staan toch mensen, als hier Ballin bal uh, in, toen nog, en anderen uh, totaal uit hun dak te gaan. Kamerleden waarvan je het niet verwacht, die gaan helemaal los? Ja, en ministers, ik heb uh, balken. Kijk, wij hebben ook gedraaid op het CDA-feest met Kerst, dan zie je gewoon mensen als, als, als Donner en, en, en, en Marja van Bijssel. Er een grens op jouw gezicht, denk je van nou ah, dat is wel mooi. Heerlijk, ik ben vaak de enige die nuchter blijft. Dus kijk, dat is ook het geheim van Nieuwspoort. Wat daar gebeurt mag je niet doorvertellen. Dat is op straffen van. Maar uh, van jezelf mag je wel dingen vertellen. Nou, ik wel, wat er, wat er, wat er, wat er niet, maar over nuchter gesproken. Wordt. Vorig jaar kwam zoals dit nieuws, dat er een, een cocaïnehandelaar eruit gebouwd bleef. Ja, zeker. En gearresteerd. Ik was de enige die dat niet heeft gezien, blijkbaar. Terwijl ik inderdaad vrij, vrij sober bleef. Maar het, het was, er zijn twee mensen gearresteerd. Op, op, ja, je kunt je afvragen in welke. Uh, welk maar is het, er is altijd een ontlading door alle partijen heen. He? De, de scheidslijnen ja. verdwijnen bij ja, Je de moet vee, het zo zien: dat is natuurlijk het eindfeest mensen zijn heel erg onder druk. He? Hebben we de Kamer veel, veel mm -hmm. gedaan. Journalisten, par parlementariërs, wat je zegt, en het kabinet. komen dan bij elkaar in, in, die, in die sociëteit, bij die disco. En dan is er gewoon sprake van ontlading. De laatste dag van het, van, van het parlementaire seizoen. Dat is twee keer per jaar. En ik doe dat nu al, denk ik, zes jaar. Dus het is voor mij is één grote. Uh, is die snappel voor je, of niet? Nee, het is geen snabbel. Ik vraag niks voor. Er wordt een installatie neergezet. En ook leuk voor jezelf om terug te zijn, daar even in de arena, waar je ooit zelf... Ja, dat vind ik ook heerlijk. Ik vind het leuk om die mensen te kennen. Kijk, ik ben geen professional. Ik doe een schuif open en een schuif dicht. En ik draai gewoon partymuziek. Het is feest. Dat is mijn doelstelling. Mensen op de dansvoer. Als de dansvoer vol is, ben ik een tevreden dj. Ik ken mijn grenzen en mijn kwaliteit. DJ Jopie, dankjewel. je wel. Ja, het afgelopen parlementaire jaar was onmiskenbaar het jaar van het minderheidskabinet en het gedogen. En iemand die er elke dag bivackeert en alles misschien wel als beste vanaf weet is Paul Jansen, politiek commentator van de Telegraaf. Goedenavond Paul. Goedenavond. Ja, uh, 2010, 2011, het succesvolle gedoogjaar, kunnen we het zo noemen? Ja, absoluut. Dit was een uh, succesnummer. Negen maanden weliswaar, niet een compleet parlementair jaar. Mm -hmm. Maar een succesnummer voor uh, iets wat uniek is in de parlementaire geschiedenis van Nederland, op één uh, voorbeeld lang geleden na. Mm -hmm. uh, er waren allerlei negatieve signalen in het najaar toen het kabinet aantrad. Het uh, minderheidskabinet zou gegijzeld worden door de PVV van Geert Wilders. Ja, We zijn nu negen ja. maanden verder, alles is goed verlopen. Bezuinigingen liggen op, uh, op schema... En uh, nou, van al die Indianen-verhalen is dus eigenlijk niets gebleken. Ja, niet alleen de PVV trouwens, maar ook de oppositie steunde het kabinet veel vaker dan men denkt. Wat betekent dat voor de nieuwe verhoudingen? Nou, dat is misschien wel de revelatie van, uh, van dit afgelopen parlementaire jaar. Uh, de messen werden geslepen in het najaar toen uh, het minderheidskabinet zich presenteerde. Uh, maar de PVV die bijvoorbeeld niet meedoet op de hele buitenlandagenda van dit kabinet. En ja, zolang wij ons nog niet gelukkig terugtrekken achter de dijken... Mm -hmm. hebben wij nog veel te maken met het buitenland. En op die punten, of het nou ging om de politiemissie in Kunduz... Mm -hmm. of het ging om acties uh, tegen uh, Libië... op die punten bleek de oppositie wel degelijk thuis te zijn... en het kabinet aan de broodnodige steun te kunnen helpen. En dat, ja, dat vond ik wel heel opvallend. Ja, de oppositie kunnen wel concluderen... schot dus bar weinig gaten in het beleid van het kabinet... en miste ook nog eens een meerderheid in de Eerste Kamer... waarop ze gerekend had. Dat moet hen frustreren. Wordt het rond Prinsjesdag een hete herfst, Paul? Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Want er zijn de laatste weken wel wat signalen geweest uit de oppositie... achter de schermen zijn kabinetsleden benaderd. En die is toch wel duidelijk gemaakt dat, zoals dat werd genoemd hier in Den Haag... dat de steun niet gratis is... Nou, dan moet je begrijpen dat uh, in de aanloop naar Prinsjesdag... wordt natuurlijk de hele begroting voor 2012 opgetuigd. Het is altijd gebruikelijk dat bij de algemene beschouwingen... alle partijen hun eigen plannetjes hebben, hun eigen ideeën. En er hangen natuurlijk weer allerlei prijskaartjes aan. En de oppositie, die nu toch het afgelopen jaar, zoals we net al constateren, uh, dit minderheidskabinet aardig heeft geholpen... die wil er nu wel eens wat voor terug gaan zien. En die hoopt dan uh, dat die steun verzilverd kan worden... met een paar aardige plannetjes die ze dan zelf nog uh, de komende tijd zullen moeten lanceren. Ja, moeten lanceren. Want uh, zijn ze er wel? Ik heb ze nog niet gehoord, maar ze zijn er ongetwijfeld. Uh, ik neem aan omdat daar ook het denken niet stilstaat. Maar uh, mooie plannetjes uh, kan iedereen hebben. Maar uh, het prijskaartje, als je 8 miljard moet bezuinigen... daar zal niet veel ruimte voor zijn. En hey, Paul, wat wordt het meest heikele politieke discussiepunt... Uh, van na de zomer, denk jij? Dat zou wel eens kunnen gaan om uh, bijvoorbeeld het hele toeslagencircus... dat wordt in 2012 uh, in de begroting uh, op, op de rit gezet, op de rails gezet. Er gaan forse klappen vallen, uh, heel veel middeninkomen zullen gaan merken... dat ze niet meer de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag... en noem het allemaal maar op, uh, die ze nu uh, in hun portemonnee ontvangen... dat ze die niet meer gaan krijgen. En ik denk dat daar heel veel over te doen zal zijn. Ja, we hebben nog een minuutje. Laat het even hebben over een man die misschien wel, maar ook niet uh, meer meemaakt. Job Cohen, PvdA-leider. Veel kritiek, buiten, maar ook binnen zijn partij. Ja. Gaat hij er zomer overleven? Ik uh, denk het wel. Kijk, iedereen roept wel uh, dat Cohen aangeschoten wild is. En dat is hij natuurlijk ook. Maar het probleem is wel dat het kabinet, zolang het kabinet stevig in het zadel zit... en er uh, geen vervroegde verkiezingen in aantocht uh, lijken... en daar kunnen we vooralsnog nog van uitgaan... Ja. betekent dat er de komende jaren geen verkiezingen überhaupt zijn... en dat het dus een moeilijk moment is, een natuurlijk moment... voor een leiderschapswissel laat staan uh, in een partij als de, als de PvdA. Er zijn wel enkele kroonprinsen, maar uh, ja, wie nu wisselt... moet dan uh, die partij ook nog drie jaar door de woestijn leiden. Dat lijkt me niet voor de hand liggen. Heel kort, Paul. Wie was het meest succesvolle Kamerlid afgelopen jaar? Het afgelopen jaar, ik denk toch dat dat uh, Geert Wilders is geweest. Want die heeft de, de, de, na een turbulent begin uh -huh. de kikkers in de kruiwagen weten te krijgen. En uh, nou, zijn partij doet het goed in de peilingen. Dankjewel Paul Jansen, ik wens jou een uh, fijne avond nog. Want jij gaat ongetwijfeld ook een, uh, een, een dansje doen daar in uh, de discotheek van Joost Eerdmans. Ik dacht het niet, maar dat leg ik je nog wel een keer uit. No. <laughs> dat moet je maar doen. Uh, tot zover, Avondspits. Ik dank u uh, hartelijk voor het luisteren. En straks op deze zender, zoals u gewend bent, kunststof na 7 uur. En daarin uh, Danny Nelis, te gast, de voormalige bolletjes is nu wielercommentator op Eurosport. En hij heeft natuurlijk heel veel verspant, verstand van die sport. Morgenavond is WNL gewoon weer terug op Radio 1 met Avondspits. Half 7 sharp. Zit ik er ook weer? Ik wens u een fijne avond. Tot morgen. Dag. Meer Avondspits. Omroep WNL. Scherpe vragen. We moeten een beetje lief zijn voor de Polen, want anders gaan ze weg. Waarom bent u daar bang voor? Dicht bij mensen. Dan hebben we absoluut een heel groot probleem. En niet alleen in het Westland, maar ook gewoon in Nederland. Het ochtendhumor. De gezeik in je kop de hele dag van iedereen die wat van je moet. Dit en dat en zus en zo. Knettergek van te worden man. Nieuws met een knipoog. Ja, er gebeurt wat En wij gaan hier die huizen kraken. En dan denk je, nou, wat gaan we nou krijgen? Het liefst veel soep, aardappels en een groot stuk vlees. Goedemorgen Nederland. Morgenochtend vanaf half tien. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie. Waslav, de magistrale bestseller van Arthur Japin. Het ideale boek voor de zomer. Nu tijdelijk voor 15 euro. Waslav van Arthur Japin.